Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke en Martje Fixen. Het was trending topic op Twitter dit weekend. De kerk heeft een nieuw liedboek. En tegen half vier, uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Renske Kegel. En in Brazilië wordt Zeus gesproken, maar nu eerst het NOS journaal met Marianne Koekoek. De beloning van de ING-top moet verder omlaag. Dat schrijft minister Dijsselbloem van fin Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. ING-topman Jan Homme kreeg vorig jaar een salaris van 1,4 miljoen euro. Financieel-topman Patrick Flynn ontving 750.000 euro. Ze kregen geen bonus omdat ING de staatssteun nog niet helemaal heeft terugbetaald. Volgens Dijsselbloem liggen de beloningen bij ING lager dan bij vergelijkbare Europese banken. Toch vindt hij dat de salaris verder moet dalen... gelet op de uitdagingen in de financiële sector. Het is nog niet duidelijk waarvoor Willem Holleder weer vastzit. Hij werd vanochtend opgepakt bij een grote actie... van het Openbaar Ministerie tegen de georganiseerde misdaad. Er zijn invallen gedaan in een penthouse in Hilversum... in twee sportscholen in Beverwijk... en in de Diamantbeurs in Amsterdam-Zuidoost. Veel details wil de politie nog niet kwijt... zegt verslaggever Lietwien Gevers in Hilversum. Dat komt omdat die actie nog volop gaande is, dit penthouse daarboven. Dat wordt dus op dit moment helemaal leeggehaald. Die spullen worden in die grote verhuiswagen die daarachter staat ingeladen. Het is niet zo dat Holleder hier is aangehouden, maar we hebben wel van buurtbewoners begrepen dat hij hier regelmatig gesignaleerd werd. Willem Holleder zou niet de hoofdverdachte zijn, dat is Danny K., die het OM al jarenlang op de korrel heeft. Ook hij is nu opgepakt. In Cambodja is een betoging van kledingarbeiders neergeslagen. Agenten sloegen in op duizenden vrouwen die een weg hadden geblokkeerd uit protest tegen hun werkomstandigheden. Zeker 23 vrouwen raakten gewond. De protesterende vrouwen werken in een textielfabriek die sportkleding maakt voor Nike. Veel westerse ketens laten kleding maken in Azië waar de lonen doorgaans erg laag zijn. De arbeidsomstandigheden en de huisvesting zijn slecht... zoals onlangs bleek, onlangs bleek in Bangladesh... waar ruim 1100 arbeiders omkwamen toen een textielfabriek instortte. Tennisser Igor Seisling heeft de tweede ronde bereikt van Roland Garros. Hij won in drie sets van de Oostenrijker Jurgen Meltzer. 6-4, 6-3 en 6-2. Volgens verslaggever Mark Brasser is Seisling in the winning mood. Hij kwam met veel vertrouwen naar Parijs toe... want hij heeft een goed resultaat geboekt in Düsseldorf. Een gravel toernooi voorafgaand aan Parijs. Ja, die lijn trekt hij gewoon hier in Parijs door. Zijn service liep fantastisch, hij sloeg heel veel winners... en hij staat dus dik verdiend in de tweede ronde. En daarin moet hij het opnemen tegen de Spanjaard Tomia Robredo. Later vandaag komt ook Robin Haas in actie. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Fransman Kenny de Schepper. Dan nog het weer. Flinke zonnige periode, het is 16 tot 19 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, maar later op de dag kan het gaan regenen en onweren. Vanaf woensdag is het met 15 graden een stuk frisser en wordt het weer wisselvallig. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Er staan twee files. Eentje na een aanreding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afritten Soest en Bunschoten 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En er was een aanreding op de A2 Maastricht richting Eindhoven. De auto's staan inmiddels op de vluchtstrook. Tussen de knopende De Hoogt en Baterdorp 2 kilometer. Wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Voorgelezen worden is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bestelt u nu de AD Disney Lees- en Luisterreeks met de originele filmstemmen. Niet omdat u zelf liever voetbal kijkt of het AD leest. Nee, omdat u alleen het allerbeste wilt voor uw kind. Nu in de winkel. Deel 1. The Lion King. 3,95. Met de bon uit het AD. Geef. Nederland geef. Voor de kunstclub van je al. Voor de piano van het koor van je zusje. Voor de restauratie van het carillon. Steun de cultuur in jouw buurt.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 Ook interim managers en financials gaan naar mover.nl/zeker van inkomen. Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Margje Fixen. De kerk krijgt een nieuw liedboek. Of daar een hoog Marco Borsato gehalte in zit... horen we dadelijk van Wim Rusink. En bij u zitten ook Tom Roos en Arjen van Westen... bezig met een documentaire over Zeeuwen... die in 1850 naar Brazilië gingen. Zingen de nakomelingen nog... kerkliederen in het Zeeuws eigenlijk? Ook aan tafel. Ja, ik ben daar pas geweest. Uh, ik heb geen kerkliederen in het Zeeuws gehoord. Nee? Hey, hey. Ik denk wel dat ze het graag zouden doen. Ja. Ze zingen zelfgemaakte liederen in de basisgroepen. We gaan het horen straks van u. Ook nog aan tafel, Iets Boswijk... die vindt dat wij uh, groenten en fruit van eigen bodem moeten kopen. En tegen half vier is er onze dichter bij de dag... en dat is vandaag uh, Rinske Kegel. En de mening, die horen via Twitter. Afgelopen zaterdag werd het nieuwe liedboek voor de kerken gepresenteerd. Het vorige liedboek was 40 jaar oud. Wim Russink, u bent muzikus... en bij de samenstelling van het nieuwe liedboek betrokken. Ja, 40 jaar... Kon dat niet nog even mee? Nou, 40 jaar in deze tijd is vrij lang, hoor. Het vorige liedboek daarvoor had 35 jaar dienst gedaan. Dus eigenlijk is dit zo'n drie, vier decennia... Is wel een redelijke omloopsnelheid voor een liedboek, denk ik. Ja, okay. En de tijd is ook erg veranderd, de laatste 40 jaar. Maar is dat liedboek dan ook heel erg veranderd? Ja, dat liedboek is heel erg veranderd. Nou, ik denk ja. dat we dat vooral even moeten laten horen. Um, even een voorbeeld. Wat er in de kerk wordt gezongen... dat vinden heel veel mensen natuurlijk iets van vroeger, ouderwets en stoffig. Even een voorbeeld... Is dit nou een oude of een nieuwe? Nou, dit is een oude, niet in de meest voordelige opname, moet ik zeggen. Het kan wel iets vitaler, maar dit is al een oude. Dit is gewoon een, een, een liedje, een volksliedje uit de, uit de 16e eeuw... Waar een, waar, een, waar een christelijke tekst op is gezet. Ja, want het was dus vroeger helemaal niet zo gedateerd, hè? vroeger nee, was liedjes dat een heel de populair... De Populair wijsje. Het ging vaak over nogal uh, romantische en erotische uh, gebeurtenissen. En er werd een geestelijke tekst op gezet. Ja, ja. Dus vergelijk een bekende wijs van Marco Borsato en daar zet je dan iets anders op. Dat zou kunnen. Hoewel de, de grens tussen popmuziek nu en, en serieuze muziek een andere is dan de volksmuziek van toen en de kerkmuziek van toen. Oh, dus wat een is andere... dan het verschil? Nou, dat, dat er de volksmuziek en de kerkmuziek destijds veel meer in elkaar overliep misschien. Dat het, dat het minder een grens tussen zat. En was dan ook het idee van we doen die volksmuziek... want dan zingt dat lekker en dan, dan kennen de mensen de melodie al? Was dat de ja, reden dat, om het te zal gebruiken? dat zou ook een reden zijn geweest. Ja. Ja. Maar dat werkte toen, maar waarom wordt dat nu dan niet gedaan? Omdat Laan... we nu, nu natuurlijk veel meer um, um, uh, vluchtigheid hebben van, van muziekstijlen. Wat nu in is, dat kan morgen al niet meer in zijn... Oh, dus dan is het gevaarlijk om, ja, daar, uh, om ja, daar een ja. dus, 40 dus jaar te dus De houdbaarheidsdatum is, is een andere, zeg maar. Ja. Um, bij het Kroningslied, ja. waar heel veel over gediscussieerd oh, is, is natuurlijk. Ja. <laughs> ja, ik, ja, ik weet niet waar dat was. Maar daar was het eigenlijk net andersom. Daar bleek de melodie wel heel erg te lijken op een allang bestaand Kospholied. We gaan even luisteren. Ja, dus op zijn zacht gezegd een opvallende overeenkomst. Uh, dit lied, 10.000 redenen. Uh, dat staat overigens niet in het nieuwe liedboek, maar het is wel typerend. Wat zegt dit dan toch nog over die huidige kruisbestuiving tussen pop en kerk? Ja, ik denk dat dat kerklied, wat jullie nou kerklied noemen, dat opwekkingslied... dat is natuurlijk, in feite is dat al een soort, ja, ze zeggen het wel eens anglo-amerikaanse pop. Het is gewoon al een soort popmuziek. Dus dat, dat, is, dat heeft wel nu de stempel gekregen dat het, dat het in de kerk wordt gezongen... omdat er een christelijke tekst op zit, dat opwekkingslied. Maar in feite is dat niet, niet het meer stereotype kerklied wat je zou kunnen bedenken. Nee, de traditionele kerken doen dat alleen bij een, zeg maar, dienst voor jongeren. Enzo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Um, hebben we nog even een voorbeeld. Um, dit klinkt als een klassiek kerklied, maar ondertussen... Dit lied gemaakt? Uh, dit is uh, geschreven door Tjeet Oosterhuis. Op tekst van zijn vader, van Huub. En is het nou een kerklied of niet? Ik vind het een kerklied. Ik vind het een hymnisch lied. En staat het ook in het nieuwe lied? Ja, het lietboek, staat in het nieuwe lied. Ja, okay, ja, okay. We zijn er, ja. Ja. Ja. ja. En dat betekent dus... Is dit nou zo'n voorbeeld waarvan u zegt... Uh, ja dat nieuwe liedboek is echt heel anders dus dan wat we hadden. Want nou, voor mij klinkt hierom. het toch wel een beetje ja, hetzelfde. Het klinkt heel hymnisch. Niet alleen hierom is het anders. Maar het, het, het is wel een signaal dat we ook kijken naar, naar, naar, naar, naar deze tijd. Wat, er, wat, wat deze tijd heeft opgeleverd aan, aan liederen en aan en dan nieuwe teksten. Dus, dus wat dat betreft is het, wel, is het wel echt een voorbeeld van hoe we het hebben kunnen vernieuwen. Nou zegt u nieuwe teksten. Nou zit er in dit lied bijvoorbeeld wel het woord gij. Ja. Dat is toch hopeloos ouderwet. Ja, maar ik denk dat in die, in die taal van Oostruis, hij gebruikt hier gij. Maar hij gebruikt voor hetzelfde gemaakt jij. Ehm... Um, ik denk dat er ook veel mensen zijn waar jij staat in een, in een Oosterhuis lied. wordt ook vaak gedacht van, oh, dat jij zing ik liever niet. Ik maak er geij van. Ik denk dat jij, dus het van godsnaam is, is nogal nog een gevoelig punt. Ja, of u. Ik kan of het gewoon u zeggen. Tom ja, Roos, ja. heeft u het nieuwe liedboek ook bij u, zie ik? Ja, ik heb ja, het meegenomen. U heeft het even meegenomen. En, ja, en ik, wat heeft u er al in gekeken? Wat vindt u ervan? Ik heb er alleen in gekeken. En? Ik vind het uh, in de opzet uh, heel erg mooi... Heel breed, veel breder dan het vorige, heb ik de indruk. Dus er kunnen veel meer kerkelijke betrokken mensen, of niet, uitkiezen. Dus dat, dat vind ik het boeiende ervan. Maar Veel breder, maar niet alles komt. Want ik heb ook gehoord dat er toch een lied van Huub Oosterhuis geschrapt is. Ja. De heer ja. heeft mij gezien nou. en onverwacht. Ja, precies, ja. Nou, dat is, Waarom? Dat is omdat die taal niet echt inclusief was. We hebben gekeken ook naar inclusieve taal. We kijken dus naar van hoe... Hoe worden uh, um, uh, delen van de bevolking misschien door zo'n tekst gekwetst? In dit geval vrouwen misschien. Hij gaat ons in en uit. Zo'n regel zit erin bijvoorbeeld. Hè. Dat kan door sommige vrouwen als, als heel pijnlijk worden ervaren. Mm. De, dergelijke teksten. Dus we hebben gekeken naar inclusieve taal. We hebben ook vaak geprobeerd om taal, als die exclusief was, inclusief te maken. Dat betekent dus dat je je niet buitengesteld voelt... Maar Als. dus dat zinnetje De Heer gaat mij in en uit. dat ja. zou dus voor vrouwen. nou, die, die gaan ja? er dan ja? aan iets ja? anders denken. Dat ja? uh, kan moeilijk liggen. Dan kan je toch dat zinnetje gewoon even veranderen? Nee, zo simpel. Dat heeft Uvo dan bij andere liederen wel gedaan. In dit geval was er geen andere tekst voorhanden. En bovendien, dat, dat, dat, die vijven met Oosters liederen is zo ruim. En zo groot. En zo er, diep, er komt best wel wat uit. Maar u zegt inclusief, hè? Ja. Uh, het, het boek wordt in de kerk gebruikt. Maar mensen van buiten de kerk, kunnen die ook iets met deze teksten en met deze dingen? Ik denk melodie? het wel. Ja? Het, is, het is een boek niet alleen voor de kerk. Het, het subtitel is, is voor huis en kerk. Dus het is expliciet bedoeld om ook te gebruiken op andere momenten dan een kerkdienst: uh, in je woonhuis, Zoals? of in je verzorgingshuis, in een ziekenhuis, in een huis van bewaring, als meditatie. Er staan ook losse teksten in, er staat poëzie in. Er staan, er, staan, er staan ook, ook versjes in, zeg maar. ja, Wat is dus. uw eigen favoriete lied? Ja, mijn eigen favoriete lied, dat, ik heb er heel veel. Maar ik denk dat, dat ik... een van de mooiste lieden vind ik zelf... Uh, um, Zolang wij ademhalen van de dicht, dichter Sietse de Vries. En dat gaat erover dat je met zingen... Dat Als jij niet kunt zingen, doet een ander dat voor je. Het is dus een beetje het horizontale gevoel dat je met zingen... Dus elkaar kunt steunen en kunt troosten. Bovendien zit er nog een extra lading aan dat je ook de eeuwen bezingt. Nou dat, maar dat je elkaar kunt troosten met een lied, dat vind ik wel een van de sterkste liederen, ja. Tom Roos ook nogal ja. een favoriet gevonden in het boek? Nou, niet direct, nee. zo, uh, zo ver heb ik het niet bestudeerd. Maar ja. ik heb wel even gekeken naar Psalm 121. En stond ja. bij... nee? en als je dan vergelijkt hoe we het in Brazilië met basisgroepen dat lied zongen... dat was wel totaal anders, hè? Dus um, als, ik, als ik dit lied zie, dat is een vrij gedragen melodie. Maar daar, dat, gaat, dat lied dat gaat over ik sla mijn ogen op en zie. Um, ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. Waar komt mijn hulp vandaan? De mensen woonden tussen die hoge bergen. De mensen zaten in de prut. wisten niet waar die hulp vandaan moest komen. Dan alleen van God, dachten ze. En daar hebben ze een lied op gemaakt per todos os lados, perguntando Maar zing En dan een ritme erachter. En dan klappen daarbij. En dat geeft moed, dat geeft spirit. om na die kerkdienst toch maar weer er tegenaan te gaan. Maar die staan er dus ook in, dit type liedjes. Goed zo. Ik kan je geruststellen. Goed nou, zo. We gaan het zien en vooral horen. Luister naar Dit is de Dag op Radio 1. Legend of the Phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah, uh, the force of the beginning.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 Lucky van Deft Punk. We gaan praten over Zeeuwen in Brazilië. Journalist Arjan van Westen. Samen met je vrouw ben jij bezig een financiering rond te krijgen... voor een documentaire over die Zeeuwen in Brazilië. Braziliaanse koort moet de film gaan hmm. heten. Vertel eens, Zeeuwen in Brazilië, hoe ja. is dat zo gekomen? Ja, het is een fantastisch uh, verhaal. Uh, ik ben journalist-historicus, ik hou van reizen. Ik vind het altijd leuk als ik uh, ergens heen ga om nog een verhaal uh, te maken wat gaan googelen. We dachten, wat kunnen we nou doen met Brazilië? En toen kwamen Jij wilde op... gewoon naar Brazilië? Ik wilde naar oh, Brazilië. Hadden zo dat dat, dat hadden we okay. nog niet, niet gezien. Ik dacht, dat moeten we dan uh, ja. ook maar eens een. En toen kwamen we op het uh, fantastische boekje, vind ik, van, uh, van wat Ton Roos en zijn vrouw Margie Eshuis... Uh, Ton Roos op, zit naast jou? Precies. Een ja. paar jaar geleden hebben geschreven. Op een dag zullen ze ons vinden. Een Zeeuwse geschiedenis in Brazilië. En dat is het verhaal van uh, honderden Zeeuwen die uh, in de 19e eeuw naar Brazilië zijn gegaan. Nou, Ton en Margie thuis opgezocht. Met die contacten ook nog wat nazaten van die CEO ontmoet. En dat is fantastisch om... In, in de tropen uh, iemand ineens zeer te horen ja. praten. Wat hij weer van zijn opa heeft uh, geleerd. Dat... Vele generaties geleden Absoluut, daar gekomen. Ja. Ton Roos, u, u heeft dat boekje geschreven uh, samen met uw vrouw. De, uh, u bent eigenlijk de ontdekker van die vergeten groep Zeeuwen. Hoe is dat destijds gegaan? Wanneer bent u ze tegengekomen en hoe kwam dat? In 1975 uh, kwam ik ze persoonlijk tegen. Uh, daarvoor was er een uh, Zwitsers predikant. Uh, die was op reis door dat gebied. Dat is het binnenland van de staat Espiritu Santo in Brazilië. En die Zwitserse predikant die kwam in San João de Caravão, een gehucht, echt ver in het binnenland in. En daar hoorde hij Nederlands praten. En men zei: er werden hier Hollanders. En toen is hij navraag gaan doen. En hij heeft dat aanhanger gemaakt bij de kerk, de gereformeerde kerk in São Paulo. En. Uh, en zo is het ook bij ons terechtgekomen. Ja, en u dacht, dan moet ik eens een kijkje en, gaan nemen. Precies. En hoe kwam u daar? Ik kwam daar dankzij een, een, een, een van de Lutherse predikanten. Die zei, ik breng je wel, want je vindt het niet. En je moet er of met paard of met uh, de jeep naartoe. Oké, okay, en wat nam u, paard en, of de jeep? Nee, jeep. De jeep, toch maar. <laughs> ja. Uh, wat trof u daar aan? Met voor- en achterwielaandrijving. Ja, wat trof u daar aan? <laughs> uh, toen ik daar kwam, schrok ik eigenlijk, omdat ik... Um, een, groep, uh, een klein groepje mensen zag, in eerste instantie... die heel erg blij waren met een, een Hollander. En uh, daar moest ik dus van vertellen dat ik uit Holland kwam. En toen uh, was er een en die kwam naar voren en die zei... zie je wel dat Piet Heulen gelijk had. Op een dag zullen ze ons vinden. Zo heet uw boek ook, hè? We zijn gevonden. Ja. En dat is de titel ook van het boek. En dat heeft wel heel veel indruk op hem gemaakt... want de mensen leefden daar zo geïsoleerd. Dat waren zo'n zo 40, 50 families. Uh, met elkaar uh, uh, verspreid uh, tussen de heuvels. rondom een kapel die ze zelf hadden gebouwd. Hmm. Met heel veel strijd. Dat staat allemaal in het boek. Ja. En ze probeerden op die manier hun identiteit vast te houden. en hun gemeenschap uh, vol te houden. Uh, te midden van. Uh, Brazilianen. Yeah. Nou, Het Meertens Instituut dat heeft fascinerend materiaal op de website staan. Laten we even gaan luisteren naar een oude opname. Vermoedelijk uit de jaren 70. Het staat er niet bij, dus we weten het niet helemaal precies. De interviewer die praat daar met een paar van deze zeeuwen in Brazilië over de emigratie die hun voorvaderen ondernamen. Hoe lang duurde de reis, Wat? De reis, de viaging. Hoe lang duurde die? Op de boot. Ik kan het niet verstaan. Wat mag je daar? Op het schip. Ja, op het schip. Ah, ja. Hoe lang? Een maand? Ja. Vijf zes weken, zes weken, zes weken op het schip met moeder, moeder die heeft nog een kindje op, uh, op het schip. Je moeder of je grootmoeder? Baba, maar grote moeders. De grootmoeder die dat kindje op het schip. Ja. Lastig te verstaan, maar het gaat over een reis die de grootouders maakten, dus vanuit Zeeland naar Zuid-Amerika, die zes weken duurde en uh, oma kreeg ook nog een kindje op het schip. Uh, ja, Arjen, uh, wat, wat kwam jij hier nou van tegen van dit verhaal? Want je hebt het boek gelezen uh -huh. van Ton maar, maar wat, wat trof je aan? Nou, We zijn uh, in contact gekomen met uh, Leonora Bone, uh, dat is een uh, mevrouw die werkt op een uh, landbouwschool. Uh, zij is heel erg bezig. Ze is een van de weinige jongeren die nog bezig is met deze geschiedenis. Want zij is ook een nazaat van ja, die zeerhouders. Dat is echt een ja. naam die als je het telefoonboek pakt... Uh, kom je in Zeeland nog uh, zeker Middelburg tegen. staan er wel een paar in ja, waarschijnlijk. Ja, absoluut. En ja. Uh, ja, voor haar betekent het ook heel veel. Ik was ook echt uh, onder de indruk toen wij weggingen. Zij uh, omarmde mijn vrouw ook echt helemaal in tranen. Ze ziet ook echt mensen uit Zeeland, uit Nederland. Uh, een beetje het beloofde land, zeg maar. Uh, wat ik echt mooi... Aan, aan zeker het verhaal van mevrouw vindt is dat zij uh, in Brazilië heel erg bezig is... om die geschiedenis bekender te maken. Want het is een gebied waar eigenlijk heel veel... Duitse emigranten heen gegaan zijn. En uh, er zijn ook heel veel mensen helemaal onbekend daar. Met die, dat er ook uh, zeeuwen dat daar... Dat er nog een paar zeeuwen tussen zitten. Precies. Ja. En, uh, we hadden bijvoorbeeld een chauffeur uh, bij ons. Een uh, taxchauffeur. En die had een Duitse achtergrond. Nou ja. Hij sprak uh, natuurlijk geen, uh, geen Zeeuws, wat wij met mevrouw Bonen konden kon spreken. Nou, tijdens het gesprek was hij uh, in dat boek in de Braziliaanse vertaling aan het lezen. En ik merkte ook hoe enorm interessant hij het vond. Uh, hij zei, dat heb ik nooit gerealiseerd nee, dat dus er zoveel uh, Nederlanders hier zitten. Onbekend, ja. Waarom zijn ze er eigenlijk naartoe gegaan, die Zeeuwen? Die Zeeuwen? Um, nou, omdat ze, uh, die mensen zijn uh, geronseld. Het uh, is wel interessant om te weten uh, dat er... Er was eigenlijk armoede op het platteland in Zeeland... in de halverwege de 19e eeuw. Bijvoorbeeld in, in, aan de kant van, van België, zuid vlaanderen Dat was gewoon een hongersnood. Dat is, dat is eigenlijk nog, heel veel mensen zijn dat, zijn dat vergeten. Dus die mensen die zijn geronseld. Ja, je hebt het ook, ton heeft dat heel mooi in, in het boekje geschreven... van een, een ronselaar, een molenaar uit, uit Sint-Pieter en, en die nam ze allemaal mee naar, naar Brazilië. Maar kregen ze Ton Roos toen jullie ze daar aantroffen? Hadden ze het toen goed? Goed? Ja. Maar nee, ze waren arm in, in Zeeland, maar nee, hadden ze het nee, beter nee, gekregen ze in Brazilië? Nee? Hun grond ondertussen waren ze kwijtgeraakt uh, aan een grootgrondbezitter. En uh, ze waren eigenlijk de lijfeigenen geworden van de grootgrondbezitter. Die een winkel had waar ze op de pof konden kopen. En dan met de oogst moesten ze dan, uh, dat weer afbetalen. Dus in positie Bleven altijd was altijd in de schuld staan. Dus die, die zaten helemaal vast aan één uh, uh, uh, uh, bepaalde grondbezitter. Ja. En die was dan ook meteen voor die streek de burgemeester, zeg maar. Een hulpburgemeester. En hij moest recht spreken en hij had contact met de, met de veldwachter. Dus ze zaten helemaal vast in dat systeem, ja, ja. feodaal systeem. Ja, ja. Arjen, is dat nog steeds zo? Want jij bent er nu weer een stuk later weer geweest. Nou, dat uh, is natuurlijk wel... Uh... Het gebied heeft kent nu wel meer, meer, meer welvaart. Maar toch. Uh, het heeft heel erg lang geduurd. Mevrouw Bonen vertelde ook dat die zeeuwen heel erg lang gediscrimineerd zijn. Tot vrij recent nog. Het was bijvoorbeeld verboden om op school uh, Nederlands uh, Zeus uh, te praten. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook wel, uh, wel indrukwekkend. Ja. En, en je ziet ook, ja, ook Brazilië. Uh, de jongeren gaan naar de steden. Uh, ook, ook de nakomelingen van de zeeuwen. Die ja, trekken ja. uit en, dat en, gebied. En die zijn ook eigenlijk niet meer zo. Uh, daarom is het ook zo mooi dat, dat, dat, dat die mevrouw Bone daar daarmee bezig is. En dat wij waarschijnlijk ook die film erover gaan maken. Dat veel mensen zijn helemaal onbekend ook geworden met ja. die identiteit. En je zag, toen het boekje daaruit daar kwam. Uh, van Van Ton en, uh, en Margie, hoe belangrijk het voor die mensen was... dat ze eindelijk wisten van, hé, hey, dit is onze geschiedenis. Ja. Laten we nog ja. even luisteren naar een oude opname, want die, die okay. voelden we zo bijzonder. Een van de oude mensen, die kent nog een gebedje uit zijn hoofd... Oh. en dat leerde hij van zijn grootmoeder destijds. Ja, mijn grootmoeder was, dan ik een gebedje leren op Polen', Dan zei: ja, maar mijn kind, ik zat je een gebed leren. Dan heeft hij me geleerd, hoe eerlijk en bestendelijk... O zonne van ons zwak o O schepper van de grote rond, we danken u voor scharte grond. We danken u voor deze dag, waar resten we toegebracht. Wel vertonen wengelzen en alles kwad van ons wenden, Amen. Nou, je moet heel veel moeite ja. doen om het te verstaan. Maar ja, ik versta Amen ziek. en nog een paar andere Zeeuwse woorden. je kon je het verstaan? Ja, ik ja. kom oorspronkelijk uit Zeeland. Je kan het wel verstaan. Je hoort je wel, zegt, je hoort wel ja. dat het Zeeuws is. Dat ja. ja, is Isaac Lauwers. Ja. Isaac Lauwers. Lauwers, je kent hem ook zelf nog. Ja. Ja, Arjen, je zamelt geld in via crowdfunding. Ja. Dat is helemaal in tegenwoordig. Hè, om die film te kunnen maken. Ja. Uh, hoe kunnen mensen bijdragen? En wie wil je dat erbij dragen? Uh, nou, uiteraard zou het fantastisch zijn... Uh, als mensen die dezelfde familienaam hebben... Uh, als al die mensen die naar, destijds naar Brazilië zijn gegaan. Ik kan op de website Braziliaanse Koorts... heeft mijn vrouw een mooi uh, filmpje gemaakt... waar al die namen langskomen. Die namenlijst staat ook in het boekje op een dag zullen ze ons vinden. Um, ja, en iedereen die... In dit verhaal interesse heeft, die kan via de website Braziliaanse koorts ons uh, ondersteunen. Ja. Maar je kan ook bijvoorbeeld het aardige boekje van Ton en, uh, en Maak Mark ook nog dan. even reclame voor Tuurlijk. Ton. Ja. Hoeveel ja. heb je nog nodig en hoe het snel gaat nou, het? We zijn nu uh, bijna op, uh, volgens mij, op 10 procent. Um, maar we gaan uh, door tot uh, oktober. En. Uh, we merken wel aan de, de, dat het uh, wel leeft bij de mensen. Dat is wel fijn om, uh, om te horen. Goed, Misschien dat we nog even moeten winnen aan het begrip crowdfunden. Ja. Dat, dat heeft wel tijd nodig. We ja. zetten de informatie ook op onze website. Kunnen mensen het daar ook weer terugvinden? En het is tijd voor onze dichter bij de dag. En Vandaag is dat Rinske Kegel. Liefdesliedje. Nog steeds verliefd ben ik na vele jaren. Maar geen Polonaise aan mijn lijf. Al ben ik nog zo'n lekker wijf. Mijn geliefde ging naar de groenteboer voor aardbeien. Om de lust op te wekken. Maar die waren nog niet rijp. En om de tijd niet verder op te rekken... kwam hij terug met een wonderpil. We kunnen toch wel een gokje wagen... en niet meer over hoofdpijn klagen... en het gewoon proberen... en anders ga ik binnenkort naar Brazilië emigreren. Zo houdt mijn man zijn poot goed stijf. En zegt of je nou een lied zingt in de kerk of in de kroeg... zolang je er maar in gelooft. En kijkt verlekkerd naar mijn lijf. Ik ben sprakeloos. Hij is zijn overhemd al los aan het knopen. Ik geef nog steeds geen kick... In zijn uitgestoken handpalm ligt de pil. Met zijn andere hand slaat hij het dekbed open, en ik slik. <lacht> nou, je hebt wel alles wat in deze uitzending zat te combineren. Hartelijk dank. Het gedicht is straks na te lezen op onze website. Dit is de dagpunt nu. Dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We nou bedanken uh, onze gasten van vandaag. Dat waren Lars Geerts, Bert Goedkoop, Ingrid Willems... Adriaan Tuiten, Asja en Broeke, Goedele Likens... Iens Boswijk, Wim Reusink, Ton Roos en Arjen van Westen. En zometeen uh, na half vier Villa VPRO met Pieter van der Wielen. Pieter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, wij gaan het hebben over het uh, Rifgebergte. Volgens sommigen de dertiende provincie van Nederland. Want de meeste Nederlandse Marokkanen komen daar vandaan. En Sietske de Boer schreef daar een boek over. En na vieren veel straf in ons panel Schuld en Boete. Dit is Radio 1. Het is bijna half vier en hier is Marianne Koekoek met het nos -journaal. SNS Bank eist 52 miljoen euro van vastgoedhandelaar Lips... die winkelcentrum The Wall langs de A2 bij Utrecht ontwikkelde. Dat blijkt uit het eerste curatorenverslag... over het persoonlijk faillissement van Lips. SNS financierde de bouw van het centrum in 2008. Het staat nu voor de helft leeg. De beloning van de ING-top moet verder omlaag, dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën. De salarissen zijn vergeleken met andere Europese banken niet heel erg hoog, maar Dijsselbloem vindt dat het nog wel wat minder kan, gezien de uitdagingen in de financiële sector.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 Daar vond de politie sporen van een geweldsmisdrijf. Er is één man gearresteerd en die heeft vermoedelijk informatie gegeven... over de plek waar vannacht twee lichamen zijn gevonden. Identificatie is er nog altijd niet. Tot zover. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Jolanda van der Velden. Een lange file momenteel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... heeft te maken met een aanrijding. Tussen knooppunt Eemnes en af het Bunschoten staat 6 kilometer. Tussen Eembrugge en Bunschoten is de rechte reis ook dicht. Verkeer richting Amersfoort kan eventueel ook omrijden... vanaf knooppunt Eemnes via Hilversum over de A27 en de A28. Verder file op de A20, hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt de plein 2 kilometer. Dit is Radio 1... Villa VPRO. Pieter van der Wielen. Goedemiddag en welkom in de Villa VPRO. Met daarin vandaag omstreden bestuurders, dieven in de nacht, grote criminelen en kleine criminelen. En de onstuitbare opmars van de retrowoning. Na vieren het strafrechtpanel Schuld en Boete. Daarin gaat het vandaag over Willem Holleder, die opnieuw is opgepakt. En de zaak tegen de belagers van grensrechter Nieuwenhuizen. Metropolis Radio speelt zich deze week s'nachts af... over de nuttelozen van de nacht en mensen die s'nachts gewoon de kost verdienen. En vandaag gaat het over dieven in Kenia en hun bewakers. En oud-correspondent Sietske de Boer schreef een boek over het rifgebergte... land van oorsprong van vele Marokkaanse Nederlanders. En als u toch een beetje zit te surfen, maar niet weet waar naartoe... kijk dan op VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf VillaVPRO. De Limburgse politicus Jos van Rij wil gewoon in de politiek blijven. Hij doet volgend jaar hoe dan ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen... laat hij weten via vice-fractievoorzitter Jan Puper. En dat stond vandaag in het Algemeen Dagblad. Volgens Puper is Van Rij de onbetwiste leider van de VVD in Roermond. Theo Sneekers is journalist voor Dagblad De Limburger. Hij volgt Van Rij al jaren. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit klinkt strijdvaardig. Van Rij is een uh, strijdvaardige politicus. Uh... Persoonlijkheid, een hele sterke uh, persoonlijkheid die uh, echt niet uh, zomaar zal wijken. En vermoedelijk uh, ook zal denken uh, en ervan overtuigd is dat hem uh, niets uh, te verwijten valt. Toch is het wel vreemd om een soort ja, kandidatuur bekend te maken terwijl je zelf niet in de openbaarheid treedt? Ja, dat, dat is inderdaad een, een vreemd gegeven. Dat heeft natuurlijk alles ermee te maken dat, dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt. Wat ook zijn opereren natuurlijk er niet makkelijker op maakt. Hoe is er in de VVD um, allereerst lokaal gereageerd op deze mededeling? Nou, in de VVD Roermond staat de grote meerderheid staat achter de kandidatuur van, van Jos Verrij. Hij zal... Uh, en dat klopt sinds jaar en dag de, de onbetwiste leider van de VVD in Romond. Uh, lokaal is er een minderheid die zich uh, tegen de kandidatuur uh, voor de raadsverkiezingen heeft uh, uitgesproken. Omdat ze vinden dat dat uh, onder de huidige omstandigheden niet kan. Wat, wat verklaart zijn populariteit? Ja, de het al, ja, is al sinds 1998 uh, uh, wethouder. Dat is een uh, hele sterke persoonlijkheid heeft, en dat erkent ook vrienden en vijand, veel voor die stad betekent. Hij heeft projecten gerealiseerd met een hele grote inbreng. Met name in het outletcentrum in Roermond dat vele miljoenen bezoekers per jaar trekt. Dat maakt hem een populaire persoonlijkheid in de, in de stad. Voor de landelijke VVD lijkt me dit uh, lastig. Iemand die omstreden is, die, die publiciteit aanzuigt... Die, die maar in de kranten blijft opduiken of het nou waar is of niet... met allerhande uh, beschuldigingen aan zijn adres. Maar ze kunnen er ook niet zoveel tegen doen, denk ik. Um, ja, tot verkocht in ieder geval niet. Als het hoofdbestuur uh, ja, uh, wil ingrijpen in een lokale aangelegenheid... zoals ze dat noemen, dan is dat heel lastig... omdat de... Reglementen daar niet in voorzien. De, de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is aan de, aan de afdeling. Um, en dan de rest voor het bestuur, het hoofdstuur, slechts de mogelijkheid als ze het er echt niet mee eens zijn om een kandidaat te royeren of zelfs de hele afdeling het recht te ontzeggen namens de VP, uh, VVD op te treden. Op het uh, congres van afgelopen weekend uh, is er wel een mogelijkheid gekomen voor het hoofdstuur om in te grijpen, uh, omdat er de mogelijkheid is geschapen voor een uh, zogenaamde passieve schorsing. Dat wil zeggen uh, dat ze leden tijdelijk kunnen schorsen. Bijvoorbeeld als ze verdacht worden van strafrechtelijke feiten... en zich toch kandidaat willen stellen voor een uh, vertegenwoordigend orgaan. Dan wordt het allemaal uiteindelijk een vraag van termijnen. Hè? Wanneer zijn de verkiezingen? Wanneer is ja. het onderzoek? Wanneer worden die resultaten van het onderzoek uh, bekend? Is, is daar nu al iets over te vertellen? Nou ja, de... Uh... VVD-leden die, die uh, bepalen in november van dit jaar uh, de lijst. Uh, in maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En het strafrechtelijk onderzoek uh, dat momenteel loopt... dat uh, duurt nog ruime tijd, zo even het openbaar ministerie uh, laten weten. Dat betekent dat uh, naar alle waarschijnlijkheid niet voor ja, ergens eind dit jaar... en misschien zelfs later nog uh, uh, dan pas duidelijk zal worden... Uh, of het Openbaar Ministerie heer uh, vrij gaat uh, vervolgen... en uh, zo ja, uh, wat dan de concrete beschuldigingen zijn. Jullie bij de Limburger volgen hem uh, op de voet. Hoe zien zijn ja. dagen er nu uit? Houdt hij ja, zich rustig of is het een, een telewerker? Uh, nou, dat is iemand die ongetwijfeld uh, nog steeds een uh, goede dagbesteding heeft. Weet dat hij is nog steeds uh, actief als uh, adviseur uh, van de VVD-fractie... Uh, hij heeft ook veelvuldig contact ik, met, met, met, de, met de fractieleden. Dus uh, hij zal uh, achter de schermen zeker nog uh, actief zijn. Hebben jullie uh, van de Limburg rechtstreeks contact met hem? En, en zo ja, hoe verloopt dat contact? Het enige contact dat we met hem hebben is uh, via zijn uh, advocaat. En zijn advocaat deelt uh, uh, mede dat uh, zij ons niet te woord kan en mag staan. Omdat het nou, niet handig is in het leren. kader van het, uh, van het onderzoek? Uh, ja, uh, maar de banden met uh, uh, het is ook een kwestie van uh, wil, of eerder gezegd van uh, onwil om uh, met ons te praten. Want hij vindt jullie niet meer aardig? Wij hebben uh, onderzoek verricht naar de verhouding tussen de heer Verrij en uh, een bevriende projectontwikkelaar en zijn daar uh, twee jaar geleden tot de conclusie gekomen dat er. Uh, Sprake was het een structurele schijn van belangenverstrengeling. En sindsdien is de, ja, is de bond buiten Koel. Cool. Dat was geen opkikker voor de verhoudingen? Nee, nauwelijks. Nee, nauwelijks. Goed, Theo Sneakers, hartelijk dank. Journalist voor dagblad uh, De Limburger over het uh, lot van Jos van Rij. Dankjewel. Graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien.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 Metropolis Radio. De meeste mensen leven overdag. En dat terwijl de dus s'nachts toch ook zoveel leuks te beleven valt. Maar deze week zijn onze Metropolis correspondenten voor u lang opgebleven, en ze slapen ook al wat langer uit, om verslag te doen van het nachtleven in verschillende delen van de wereld. Over dieven, nuttelozen van de nacht en andere nachtbrakers. Vandaag het arme Kenia, waar het dievenbestaan... een bijna respectabel beroep is geworden. En dat levert ook weer werk op voor de vele nachtwakers. Het is lastig lopen op dit grote uitgestrekte terrein... met hoog savannegras, oneffen paden en nauwelijks verlichting. De maan en de sterren die zijn verduisterd door dikke regenwolken... en het is echt Nou, Op dit grote terrein staan ook... een Vijftal huizen. Om die te beschermen tegen berovingen en dieven lopen hier s'nachts een drietal askaris zoals dat in het Swahili heet. Oftewel nachtwakens rond. Een van hen is George. Ben je wel eens bang? I'm not afraid because um, um, that's the kind of the job which I'm doing, so that I can help and uh, feed my family. George is. Uh... Niet bang in het donker. Het is zijn werk en dit is de manier waarop hij uh, zijn gezin uh, kan voeden. Heb je ooit iets naars meegemaakt? I saw six men at one of the houses which I am um, uh, Hij zag eens een keer diep in de nacht een zestal mannen bij een auto die hier geparkeerd stond. Hij heeft een onmiddellijk alarm geslagen waardoor de mannen wegrenden. Those robbers, they run away. Hoe maak je alarm? Ja, when we hebben we een soort van the hoorn. The, the ja, hij, uh, hij heeft twee dingen. Hij heeft een soort misthoorn en een ongelofelijke herrie maakt. En hij um, heeft ook een, uh, ja, een soort knop die hij kan indrukken. En als die wordt ingedrukt, dan gaat er een alarm af op een centrale. En die centrale is van een uh, privébewakingsbedrijf. En die komen dan met auto's. met... Uh, Mannen die bewapend zijn met stokken, maar die hebben ook meestal een politieagent bij zich die daadwerkelijk een wapen heeft en die dus eigenlijk een soort versterking is en die kunnen binnen ja, hele korte tijd er zijn. When I de I, I, I, I the, the remote, those people they came and then they come to reinforce us. Heb je echt niet een wapen, een, uh, een zakmes of zoiets bij je? We have some sort of the, the knives, the, the, the access, the, the arrows. Sommigen van ons hebben een mes, anderen hebben een knuppel, anderen hebben pijl en boog. Maar ja, wat begin je tegen een, een geweer of een pistool? Dat is toch niet zo'n goed idee. En dan is het gewoon maar beter om, uh, om versterking te krijgen. So dat we those, those the ultimat they come and they reinforce us because with them they're they're with the gun. Is het niet een beetje een zware job en word je er niet heel slecht voor betaald? The payment is not all that way. Good. Het is niet goed betaald, maar wat doe je eraan? Het is het enige wat ik op dit moment kon vinden. En ja, daar ben je dan maar gewoon blij mee. De huizen hebben hier allemaal een eigen tuin. En die uh, tuinen zijn afgesloten met hekwerken. En George kan... Elk tuintje in om te controleren en elk tuintje uit. En we gaan nu naar het, uh, ja, het grote open gedeelte van het terrein... wat voornamelijk bestaat uit heel hoog savannegras. Overigens ligt het terrein pal naast een nationaal wildpark... en wordt alleen door een weg gescheiden van de wilde dieren. Yes, at times the lion is there. George maakt zich daar niet zoveel zorgen over. Hij zegt. Uh, ja, er, er is hier wel eens een leeuw op het terrein geweest. Maar hij zegt dat zijn uitzonderlijke gevallen. Het is just een an isolated case een a lion kan escape. Wat is nou het leukste aan jouw werk? I'm free. Het leukste aan zijn werk is dat hij overdag vrij is. Zijn kinderen kan zien, zijn vrouw kan zien, boodschappen kan doen en gewoon lekker een gezinsleven leiden. De tijd is aangebroken om George alleen te laten... te midden van de nachtelijke geluiden. Een bijdrage van Ilona Evelens. En morgen in Metropolis Radio het bruisende nachtleven van Belgrado. En dat is volgens sommigen de leukste uitgaanstad van Europa. We zijn nog geen uur onderweg en het gaat meteen al helemaal los hier. Zoals je kunt horen in rockclub Barney Brod, Zij vertaalt als stoomboot. Dat is morgen. We gaan verder met het volgende onderwerp. Je zou het inmiddels de dertiende provincie van Nederland kunnen noemen. Want de meeste Marokkaanse Nederlanders komen er oorspronkelijk vandaan. Het Rifgebergte, land van herkomst van de Berbers of de Imazigen. Journalist Sitske de Boer woonde in dat gebied en schreef een boek erover. Het volk van Abdelkarim. Over een gebied waar de eigen geschiedenis opnieuw belangstelling krijgt. Maar waar de radicale islam inmiddels ook in opmars is. We gaan het... Uh hebben over, over dit uh, boek. Maar ik wilde eerst weten hoe eigenlijk iemand uit, uit Friesland... ineens in het terecht terechtkomt. Eigenlijk een omgekeerde migratie. Ja, nou, het was niet echt een definitieve emigratie... Um, ik maak ook inderdaad wel eens de grappen in Friesland van uh, die rivijnen. Dat zijn net Friesen. En in de Rief vertelde ik altijd: ik ben een Nederlandse berber. En er zijn natuurlijk overeenkomsten, ook al is Friesland plat en bestaat de Rief uit bergen. Uh, beide gebieden liggen aan het noorden, aan de zee, en beide gebieden hebben historisch uh, nogal wat te verhapstukken gehad met het centrale gezag. En de Friese zijn natuurlijk behoorlijk uh, gedomesticeerd, uh, aardig tam geworden. Maar de zijn dat nog niet altijd. Maar ik ben er natuurlijk vooral als professional naartoe gegaan. Uh, ik had me in 2000 gevestigd als journalist in, uh, in Rabat, in de hoofdstad aan de Atlantische kust. En na een jaar of vijf had ik besloten uh, dat ik uh, twee dingen wilde. Ik wilde verdieping in mijn werk, want journalistiek is natuurlijk toch vaak een beetje uh, de waan van de dag. En ik wilde uitzoeken hoe het nou eigenlijk zat met die Berbers en die Arabieren. En dan vooral die Rifijnen, want die hebben natuurlijk een link met Nederland. En vandaar dat u het gebied in bent gegaan en ook volgens mij verliefd op, op die bergen geworden. Ja, ik ben ook wel verliefd geworden op de Rief uh, en uh, op het gebied. En uh, ik heb daar echt zes fantastische jaren gehad. Ik heb daar zes jaar gewoond. Um, want ik vond ook, als je een boek over de Rief en de Rifijnen wil schrijven, dan moet je daar gaan wonen en dan moet je daar leven en werken met de mensen over wie je, wie je schrijft. En dat heb ik gedaan. Ik noemde het net de dertiende provincie van Nederland. Zo, zo noemt u het zelf uh, ook ergens in het, in het boek. Wat merk je daarvan? In dat gebied. Wat, wat merk je van het feit dat heel veel mensen zijn weggetrokken naar Nederland... en sommigen misschien weer teruggekeerd? Nou, de emigratie heeft een, een onvoorstelbare impact op het gebied. Er is daar geen familie, geen gezin... waar niet iemand is die geëmigreerd is naar Europa of soms naar Amerika. En ja, dat geeft natuurlijk veel verdriet... want de emigratie is hoe dan ook dramatisch. Uh, dan komen die mensen terug uh, en dan zijn het... Uh, er is een groot verschil tussen de eerste en de tweede generatie. De eerste generatie kwam zomers terug. Je kent de verhalen wel. Zes weken lang met koelkasten en, en, en wasmachines op de auto. In de Mercedesbus. Precies, en die bleven zes weken lang bij, bij de ouders of bij de echtgenoten. Tegenwoordig is het anders. En het uh, neven en nichten die op bezoek komen... en die merken dat ze steeds minder binding hebben... met het land van herkomst van hun ouders. Inmiddels of soms zelfs grote ouders. Uh, dus dat geeft ook wel eens spanning en want de mensen die achtergebleven zijn. Ja, die zien toch hoe hun verwanten in het Westen. beter gevoed, beter gekleed zijn. meer geld hebben. meer toekomstmogelijkheden hebben. Uh, dus het is, het is alles overheersend in dat gebied. Is en, dat nog steeds de grote droom om, om weg te komen? Ja, de meerderheid van de jongeren. in heel Marokko trouwens. maar in de RIF zeker omdat dat al zo'n traditie van emigratie heeft. Uh, die wil weg naar Europa. een beter leven hebben dan waar ze, waar, ze, waar ze in de rief aan toekomen. En ook dat is een verschijnsel. Want als je steeds denkt van, op een goede dag, dan ga ik weg. Dat is de dood in de pot, hè. Dan kom je nergens meer toe. En dat betekent ook dat kader, goed ontwikkeld kader... komt er ook niet meer terug als ze hun opleiding gedaan hebben. Het is heel moeilijk om echt de keuze te maken. Ik blijf hier, ik blijf hier met me... Mijn... Mijn voeten in de modder staan en ik ga hier het gebied en de samenleving opbouwen. Aan de andere kant lijkt het me voor uh, gezaghebbers wel rustig... als iedereen denkt, nou, ik ga toch weg. Want mensen die toch denken, nou, binnenkort ben ik weg... die, die gaan niet demonstreren of in opstand komen. Behalve als ze opgesloten zitten. En dat als is ze nu weer weg kunnen. Precies, en dat is nu een beetje het geval. hè, Omdat de grenzen met Europa steeds verder dicht gaan... of eigenlijk dicht zijn... Ik bedoel, uh, vroeger konden mensen nog voor een tijdje, een paar jaar of een paar maanden uh, naar Europa om daar te werken als gastarbeider. Dat kan tegenwoordig niet meer. En dat is ook een van de oorzaken, denk ik, van de opstand van heel veel jongeren, met name in gebieden als de Rief. Uh, ze kunnen niet meer weg. En, en tegelijkertijd zien ze ons leven hier in het Westen. Want ze kijken ook naar de tv en naar YouTube en ze hebben ook de moderne middelen. Dus tegelijkertijd is het rijke leven in het westen onbereikbaarder en toch dichterbij dan ooit. En dat en is natuurlijk willen, heel pijnlijk. Ze willen ook perspectief en, en welvaart. Tuurlijk. Ja, wie niet? Hoe, hoe uitzicht dat heeft het Riefgeberg zijn dus eigen Arabische lente gehad? Uh, het is aangehaakt. De jongeren en, en, en ook wel veel volwassenen hebben aangehaakt. bij de Arabische Lente. die uh, eind 2010 begon in Tunesië. en ook overgeslagen is, onder andere ook naar Marokko. Daar begon in 2011 begonnen daar jongeren te demonstreren in de grote steden. Dat was vooral een beetje de ja, middenklasse jongeren. Die, uh, demonstreren tegen de corruptie. In de Rief um, um, demonstreerden niet alleen de jongeren, maar ook de volwassenen... omdat ze vinden dat ze nog steeds als gebied achtergesteld zijn... door de uh, centrale regering wat betreft werkgelegenheid... wat betreft onderwijsmogelijkheden, et cetera. En daar hebben ze ook tegen gedemonstreerd... En, uh, als je het in mijn boek gelezen hebt, bijvoorbeeld in, in maart uh, 2012... is dat uit de hand gelopen, zijn er doden gevallen... en het is nog nooit precies uitgezocht hoe dat nou aan elkaar stak... Um, maar het heeft in de Rief dus al gauw een scherper kantje. Omdat het een gebied is aan de periferie van, uh, van Marokko. Het heeft een wat andere geschiedenis dan uh, de rest van het land. De Rief is bezet geweest voordat Marokko onafhankelijk werd door de Spanjaarden. En niet door de Fransen. En um, die gebieden, de Rief en ook de Westelijke Sahara in het zuiden... Daar is de situatie altijd meer gespannen en scherper. Uh, uh, moet ik zeggen? Het zijn de rafelranden van de staat daar. Uh, en daar worden de dingen meer op het scherp van de snede uitgevochten... dan bij het centrum van de macht. Is dat uh, wat u noemt de geest van Abdelkarim? Is Abdelkarim de, de Sheikh Befara van, van de Berber? Absoluut, absoluut. Van, nou, in elk geval van de Rivijnse Berbers. Van de Rief Abdelkrim al Het is de, dit jaar, 50 jaar geleden, dat hij overleed. Was een, een strijder die het opnam tegen de Spanjaarden... die in het begin van de 20e eeuw dan de rif wilde koloniseren. En hij heeft zich daar gewapende hand tegen verzet met de Rifijnen. Uh, uiteindelijk heeft hij het onderspit moeten delven... en is dus de Rif een Spaanse kolonie geworden. Abdelkrim is verbannen. Hij heeft lang op réunion gezeten. Dat is een eilandje bij Zuid-Afrika. En later, uh, in 1947, mocht hij van de Fransen naar, uh, naar Zuid-Frankrijk gaan. En toen is, die, uh, uh, is de boot is langs Cairo gevaren... en daar is Abdelkrim uitgestapt... Uh, dat was een mooie koep uh, gepleegd door de Marokkaanse nationalisten... samen met de Algrijnse en de Tunesische. En Abdelkarim heeft daar uh, gewoond en gewerkt tot aan zijn dood in 1963. En hij is, uh, nu staat hij weer in de aandacht. Hij, ja. hij wordt een soort uh, regionale held in, in het gebergte. Ja. Dat is een van de uitwegen die je kunt kiezen. Als je in een gebied vastzit waar niks gebeurt, waar weinig perspectief is... waar het, uh, waar het ook niet altijd even leuk is misschien... dan, dan kun je vluchten in een soort trots. Ja. Maar er zijn natuurlijk vele dingen om in, om in te, te vluchten. Ja, nou ik zie het, dat Abdelkrim de icoon geworden van de Beweging van de Imazigen... van de Berberbeweging in het noorden. Het is hun held, meer nog dan Che Guevara. Um, en waarom, hoe kan het dat Abdelkrim... De held is geworden van de Rifijnen van nu. Dat was ook een raadsel waar ik, waar ik het antwoord op wilde weten. Hij wordt als een soort popster of een voetbalheld wordt hij vereerd. Je ziet hem op affiches, in demonstraties. Altijd is er Abdelkrim. Het is een soort vader. Het is vaderlands geworden voor de Rifijnen. hoe kan dat, 50 jaar na zijn dood? En hij is na 1926 nooit meer in de Rif geweest. Um, hij is uh, voor de Berbers van nu, voor de Rifijnen van nu, is hij het symbool geworden van hun strijd tegen, de Islamitische, tegen het islamitisch fundamentalisme. Want dat is ook sterk in opmars. Ja, dat is ook sterk in opmars. Je ziet in de Marokkaanse samenleving een sterke polarisatie. En uh, de Berbers proberen dus uh, een tegenstem te ontwikkelen tegen het, uh, het islamitisch fundamentalisme. Omdat ze zeggen, het project van Abdelkrim die wilde op een gegeven moment niet alleen de onafhankelijk van Marokko, maar ook van Algerije en Tunesië. Een seculiere staat, een moderne samenleving. En dat staat dat ideaal dat bestaat nog. Uh, rechtvaardigheid voor iedereen. Uh, het is dus eigenlijk de vraag in, in welk ideaal vlucht je? In, in het ideaal van de radicale islam of, of in het ideaal van... Uh, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Van, van de Berber-trots. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Want toen Abdelkrim leefde... toen heeft hij wel degelijk ook de islam als een soort uh, ja, troefkaart Ingezet om de bevolking te mobiliseren in de strijd tegen de Spanjaarden. Maar dat is dus de ironie van de geschiedenis. Dat kan weer veranderen. Het al met al is dat geen leuk beeld van het gebied? Een, een beeld nee. waar je zo snel mogelijk weg wil komen... en als het niet lukt om weg te komen, dan, dan uh, moet je ergens in, in vluchten. En toch bent u er heel erg van gecharmeerd geraakt... en dan wilt u er zo vaak mogelijk naartoe naar terug. Wat is er dan wel leuk aan? Wat is er dan wel leuk aan? Nou, het, het heeft... Um, deels is het ook echt desolaat gebied. De, de steden die je uitbreiden, Dorpen, stoffige, grote, betonwoestenijen. Daar wil je inderdaad uh, niet zijn. Maar er is ook een ander gebied. Uh, dat is nog een beetje de natuur. En die is uh, uh, hier en daar overdonderend mooi. Aan de Middellandse Zee, de bergen, de steile kliffen, noem maar op. En um, wat mij ook inspireert... dat zijn mensen die toch op eigen karakter proberen om er het beste van te maken. En die besloten hebben, ik blijf hier. Ik kies ervoor om hier toch het gebied te ontwikkelen. Wij willen onze kinderen hier houden en hier een goede toekomst bieden. En dat vind ik heel inspirerend. En ik probeer daar mijn steentje aan bij te dragen... Uh, niet alleen door een boek te schrijven over de geschiedenis, ik hoop dat dat bijdraagt aan het, het herformuleren, het herschrijven van de geschiedenis van de Rifijnen. Maar ook uh, door het ontwikkelen van de, van de wandentochten die ik gedaan heb. Uh, en zo het rurale toerisme mee te helpen ontwikkelen. En dat is goed voor de plaatselijke markt. Maar wat, ja. wat is er van, van de RIF-mentaliteit in, in uh, de Nederlandse wijken? terug te zien. Ziet u wel eens als u door Amsterdam-West loopt of, of, of delen van Den Haag of Rotterdam van ja, ja dat, is, dat is nou typisch rifgebergte. Nou, in feite en dat herken ik ook altijd meteen uh, het zijn plattelanders en ik ben ook een plattelander. Dus ook al woon je in een grote stad, dat zie je in de Marokkaanse steden ook. Met als het even kan houden ze toch wel ergens kippen op het dak of op het balkon. En de, de plattelandsmentaliteit van uh, de saamhorigheid, elkaar kennen, elkaar willen kennen ook. Niet de anonimiteit opzoeken, dat herken ik ook steeds uh, in de rifijnen. En zijn ze net zo koppig als de Vriezen? Absoluut. Sietzke de Boer, hartelijk dank. Uh, het boek heet Het Volk van Abdel Karim. En het gaat over het uh, Riffgeberg. Hartelijk dank. Leuk ja. dat u uh, er was. Zometeen is de villa terug met onder andere het strafrechtpanel Schuld en Boete. En daarin gaan we praten over uh, de zaak tegen de belagers van de grensrechter. Want die begint deze week. Tot zometeen. De economie is in recessie. 4.500 bedrijven failliet verklaard. Nou, dat zijn hele slechte cijfers. Twee dingen praat elke maandag in mei met CEO's in crisistijd. Buiten gewoon moeilijke fase gaat. Fors onderuit gegaan. Hoe is het om leiding te geven aan een groot bedrijf? Deze maandag Karin Sluis. Topvrouw van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Heel ondernemend bedrijf waar je veel vrijheid krijgt en al jong veel verantwoordelijkheid krijgt. Betrokken bij de Tweede Maasvlakte, de Noord-Zuidlijn en kunstmatige eilanden bij Kazachstan. Twee dingen. Karin Sluis over haar weg van Groentje tot directeur binnen één bedrijf. Radio 1. Vanavond tussen 8 en half negen. Het nieuws van alle kanten.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 Nergens vindt een wetenschapper een betere chemie tussen werk en leven dan in Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2013 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op debesteradiocommercial.nl 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Risicomanagement 4. Screening.